Vijfde brief. In onze laatste brief, mijn dierbare broeders, hebt gij mij uw gehele aandacht geschonken voor het verhevenste der mysterieën, het waarachtige bezit van God. Het is daarom nodig het volle licht voor u op dit onderwerp te laten vallen. Zoals wij weten, is de mens in deze wereld ongelukkig omdat hij uit vergankelijke stof is gemaakt, die onderhevig is aan zorgen en verdriet. Zijn broze omhulsel, het lichaam, stelt hem bloot aan de hevigheid der elementen, aan pijn, armoede, lijden, ziekte. Dit is zijn gewone lot, omdat zijn onsterfelijke geest versmacht in de banden der zinnen. De mens is ongelukkig, omdat hij ziek is naar lichaam en geest, en hij bezit geen waarachtig geneesmiddel, nog voor de ziel, nog voor het lichaam. Zij, wier plicht het is de anderen te besturen en te leiden naar het geluk, zijn als die anderen, eveneens zwak en onderworpen, aan dezelfde hartstochten en vooroordelen. Daarom, Welk lot kan de mensheid verwachten? Moet het grootste deel altijd ongelukkig zijn? Is er geen redding voor allen? Broeders, als de mensheid in zijn geheel altijd in staat is om opgeheven te worden tot een toestand van waarachtig geluk, dan kan zo'n staat alleen mogelijk zijn onder de volgende voorwaarden. Ten eerste moeten armoede, pijn, ziekte en zorg veel minder vaak voorkomen. Ten tweede hartstochten, vooroordelen en onwetendheid moeten verminderen. Is dit in enig opzicht mogelijk bij de natuur van de mens, als de ervaring aantoont dat van eeuw tot eeuw het lijden alleen nieuwe vormen aanneemt? Dat hartstochten, vooroordelen en dwalingen altijd dezelfde kwalen veroorzaken en wanneer wij beseffen dat deze dingen slechts van gedaante veranderen en dat de mens door alle tijden vrijwel dezelfde zwakke mens blijft? Er is een vreselijk oordeel uitgesproken over de menselijke levensgolf en dat oordeel luidt dat de mens nimmer gelukkig kan worden zolang hij geen verlangen naar wijsheid heeft. Maar hij zal nimmer wijs worden, omdat de reden door zinnelijkheid beheerst wordt, omdat de geest verkwijnt in de banden van vlees en bloed. Waar is de mens die geen hartstochten kent? Laat hem naar voren treden. Torsen wij allen niet, min of meer de ketenen der zinnelijkheid, zijn wij niet allen slaven? Zijn wij niet allen zondaren? Dit besef van onze lage staat roept het verlangen naar verlossing in ons wakker. Wij slaan onze ogen op naar de hoge en wij horen de stem van een engel die zegt De treurenden zullen vertroost worden. Waar de mens ziek is naar lichaam en naar geest, moet deze dodelijke ziekte een oorzaak hebben en deze oorzaak is te vinden in de stof waaruit hij gemaakt is. Het vernietigbare kerkert het onvernietigbare. Het licht der wijsheid is gevangen in de diepste duisternis. De gisting der zonde is in ons. Uit deze gisting spruit de menselijke verdorvenheid voort, die zich daarom steeds verder uitbreidt met al de gevolgen der erfzonde. De genezing der mensheid is alleen mogelijk door de vernietiging van dit gistproces der zonde. Daarom hebben wij een geneesheer nodig en het juiste geneesmiddel. Maar de ene zieke kan niet door de andere genezen worden. De mens uit vergankelijke stof gemaakt kan zich niet omvormen in onvergankelijke stof. Dode materie kan dat wat dood is niet doen herleven. De blinde kan de blinden niet lijden. Slechts de volmaakte kan alles tot volkomenheid voeren. Alleen de onvergankelijke kan de vergankelijke tot zijn eigen staat opheffen. Slechts de levende kan de doden doen opstaan. Deze geneesheer en dit werkzame geneesmiddel kunnen niet in dood en vernietiging gevonden worden. Alleen in bovennatuur waar alles volmaaktheid en leven is. Het is de onkunde betreffende de harmonie tussen goddelijkheid en natuur, tussen natuur en mens, die de ware oorzaak is van alle vooroordelen en dwalingen. Theologen, filosofen, moralisten, zij allen willen de wereld verbeteren en zij vullen haar met eindeloze tegenstrijdigheden, de theologen zien de harmonie niet van God met de oorspronkelijke natuur en daarom vervallen zij tot zonde. De moderne filosofen bestuderen alleen de materie, niet het verband van de zuivere natuur met goddelijke natuur en daarom verkondigen zij de meest onware ideeën. De Moralisten willen de innerlijke verdorvenheid der menselijke natuur niet erkennen, en zij verwachten dat zij met woorden kunnen genezen, terwijl middelen absoluut noodzakelijk zijn. Zo gaan de wereld, mens en God steeds voort in tweedracht. De ene mening verdringt de andere. Bijgeloof en ongelovigheid voeren om beurten heerschappij over de samenleving en scheidende mens van het woord der waarheid, als hij zo'n behoefte heeft om haar te naderen. Het is alleen in de waarachtige scholen der wijsheid dat men God, oorspronkelijke natuur en mens kan kennen. Duizenden jaren lang is hierin in stilte werk verricht, om de hoogste graad van deze kennis te bereiken, de eenheid van de mens met de zuivere natuur en met God. Dit grote doel, God en natuur, waarin alles zich beweegt, is aan de mens in elke religie symbolisch voorgesteld. Alle symbolen en heilige grieven zijn slechts slechtste letter, waardoor de mens stap voor stap de verhevenste aller mysteriën, goddelijk, natuurlijk en menselijk weder kan bereiken, of met andere woorden, waardoor hij de middelen kan leren kennen om zijn ongelukkige toestand te genezen in de eenheid van zijn wezen met de zuivere natuur en met God. Wij hebben dit tijdstip onder Gods leiding bereikt. De Godheid, zich, haar verbond met de mensen herinnerend, heeft de middelen tot genezing verschaft. De middelen voor het herstel van de mens tot zijn oorspronkelijke waardigheid, van zijn eenheid met God, de bron van zijn geluk. De kennis van deze methode is de wetenschap der heiligen en uitverkorenen. Haar bezit is de erfenis die aan Gods kinderen beloofd is. Nu, mijn geliefde broeders, verzoek ik u mij uw volle aandacht te schenken voor wat ik nu ga zeggen. In ons bloed ligt een vuile stof verborgen, gluten genaamd die een nauwer verwantschap met de dierlijke mens heeft dan met de geestelijke mens. Deze gluten is het zondelichaam. Het is een stof die op verschillende wijzen veranderd kan worden in overeenstemming met de prikkel der zinnen en in overeenstemming met de aard der wijzigingen en verandering die zich daarbij voordoet, variërend ook de verschillende zondige neigingen van de mens. In zijn krachtigste ontplooiing brengt deze materie trots voort. In zijn uiterste samentrekking gierigheid, eigenzinnigheid en egoïsme. In zijn terugstoting razernij en toorn. In zijn cirkelgang lichtzinnigheid en gebrek aan zelfbeheersing. In zijn excentriciteit, gulzigheid en dronkenschap. In zijn concentriciteit, afgunst. In zijn wezen, luiheid. Deze gisting der zonde, als erfzonde, is min of meer werkzaam in het bloed van ieder mens. Zij worden overgedragen van vader op zoon en haar altijd durende verbreiding verhindert eeuwig de gelijktijdige werking van de geest met de materie. Het is zeker waar dat de mens door zijn wilskracht de werking van dit zonder lichaam kan begrenzen en het zo kan beheersen, dat het minder actief wordt, maar het geheel vernietigen en verdelgen gaat zijn krachten boven. Hier is dan de oorzaak van de strijd die wij aanhoudend leveren tussen het boze en het goede in ons. Dit zonderlichaam vormt de banden van vlees en bloed die ons enerzijds binden aan onze onsterfelijke geest en anderzijds aan de neigingen van de dierlijke mens. Het zijn als het ware de verlokkingen van de dierlijke hartstochten die smeulen en ten laatste vlam vatten. De hevige reactie van dit zonder lichaam in ons, of de zinnenprikkeling, is de reden waarom wij, bij gebrek aan kalmte en rustig oordeel, zowel het boze als het goede kiezen, omdat de actieve gisting van deze materie de rustige werking van de geest belemmert, die nodig is, om de reden te onderrichten en te schragen. Dezelfde boze stok is ook de oorzaak van onze onwetendheid, omdat, waar zijn dikke en onbuigzame substantie de fijne hersenvezels overbelast, het de samenwerking der reden verhindert, die nodig is om de begrippen te doorgronden, zodoende zijn valsheid en alle kwaad de eigenschappen van deze zondige stof, dit zonderlichaam, juist zoals het goede en het ware de essentiële kwaliteiten zijn van het geestelijke beginsel in ons. Bij een grondig begrip van dit zonderlichaam kunnen wij leren zien dat wij moreel zieke wezens zijn, dat wij een geneesheer nodig hebben, met een geneesmiddel, dat de boze stof, die altijd verderfelijk in ons gist, zal verwoesten en uitroeien, een middel dat ons tot morele gezondheid zal terugvoeren. Wij leren ook klaar te erkennen, dat alle louter moraliseren met woorden van weinig nut is, wanneer werkelijke middelen nodig zijn. Wij hebben eeuwenlang op verschillende manieren gemoraliseerd, maar de wereld is vrijwel dezelfde gebleven. Een dokter zal niet veel goeds doen door alleen over zijn geneesmiddelen te praten. Het is nodig voor hem om zijn medicijnen werkelijk voor te schrijven. Hij moet echter eerst de ware toestand van de zieke kennen. De gesteldheid van het mensdom, de morele ziekte van de mensheid, is een werkelijke toestand van vergiftiging, die volgt op het eten der vruchten van die boom waarin vergankelijke stof overheerste. De eerste uitwerking van dit vergif ontstond al dus. Het onvergankelijke beginsel, het lichaam des levens, als tegenstelling tot het lichaam van zonde of dood, welke ontwikkeling de vervolmaking van Adam veroorzaakte, trok zich in zichzelf terug. En het uiterlijke gedeelte werd prijsgegeven aan de heerschappij der elementen. Vandaar dat deze sterfelijke stof geleidelijk de onsterfelijke essence bedekte en het verlies van dit centrale licht was nadien de oorzaak van al het lijden der mensheid. De gemeenschap met de wereld van het licht was afgesloten, het innerlijke oog dat de macht had om de waarheid objectief te maken, was gesloten en het fysieke oog werd geopend voor het plan der wisselende verschijnselen. De mens verloor alle ware geluk. En in deze ellendige toestand zou hij de middelen tot herstel van zijn gezondheid hebben verbuurd, waren het niet dat de liefde en de genade van God, die geen ander scheppingsdoel had dan het grootste geluk voor zijn schepselen, een middel tot herstel had verschaft. De mens met zijn gehele nakomelingschap had het recht in het middel te vertrouwen ten einde, hoewel hij nog in ballingschap verkeerde, zijn ongeluk met ootmoed en berusting te mogen dragen en in zijn pelgrimage bovendien de grote troost vindend dat al zijn vergankelijke delen volmaakt vernieuwd konden worden door de liefde van een heiland. Wanhoop zou het lot van de mens geweest zijn zonder zulke openbaring, Voor de val was de mens de levende tempel der Godheid en ten tijde dat deze tempel verwoest werd, was het plan tot wederopbouw reeds ontworpen door de wijsheid van God. In deze tijd beginnen de heilige mysteriën van alle religies, die alles en ieder in zichzelf zijn, op duizenden verschillende manieren, in overeenstemming met tijd en omstandigheden, en methode van voorstelling door verschillende naties, maar de symbolen herhaalden en beperkten een enkele waarheid en deze enige waarheid is wedergeboorte of de hereniging van de mens met God. Voor de val was de mens wijs. Hij was met de wijsheid verbonden. Na de val was hij er niet langer één mede. Daarom werd een waarachtige wetenschap, waardoor openbaring ten volle tot uitdrukking kwam, absoluut noodzakelijk om de eenheid te herstellen. De eerste openbaring was als volgt. De toestand van onsterfelijkheid bestaat uit het onsterfelijke, dat in het sterfelijke doordringt. Onsterfelijke substantie is goddelijke substantie en is niets anders dan de heerlijkheid des Almachtigen door de gehele oorspronkelijke natuur, in het kort de oneindigheid van God, in wie alle dingen zich bewegen en hun bestaan hebben. Het is een onveranderlijke wet dat geen schepsel werkelijk gelukkig kan zijn wanneer Hij gescheiden is van de bron van het geluk. Deze bron is de heerlijkheid van God zelf. Bij het gebruiken van verwoestbaar voedsel werd de mens zelf verwoestbaar en stoffelijk. Daarom plaatst de stof zich als het ware tussen God en de mens. Dat wil zeggen, de mens is niet rechtstreeks doordrongen en doortrokken van de Godheid, en ten gevolge hiervan is hij onderworpen aan de wetten die deze dingen regelen. Het Goddelijke in de mens, doch nu gevangen in de stof, zou, wanneer het zich op de juiste wijze kon ontwikkelen, weder het sterfelijke doen beheersen. Dan zou de mens opnieuw zijn oorspronkelijke grootheid herwinnen. Een middel voor zijn genezing of een methode om wat nu binnenin verborgen en bedekt is naar buiten te brengen, is vereist. De gevallen en onwijze mens kan uit zichzelf dit redmiddel nog kennen, nog begrijpen. Hij kan het zelfs niet herkennen, omdat hij de zuivere kennis en het licht der waarachtige wijsheid verloren heeft. Hij kan het niet vastgrijpen, omdat het geneesmiddel ingesloten is in de innerlijke natuur en hij nog de kracht, nog de macht heeft om deze verborgen kracht te ontsluiten. Ten einde dit middel te leren kennen en de kracht te bezitten om deze macht te verwerven, is openbaring daarom nodig voor de mens. De noodzakelijkheid om de mensheid te redden was de oorzaak van het besluit der wijsheid of de Zoon Gods zichzelf te geven om door de mensheid gekend te worden omdat Hij de zuivere substantie is waaruit alles gemaakt is. In deze zuivere substantie is de kracht besloten die alles bezielt en die alles wat onzuiver is, loutert. Maar voordat dit gedaan kon worden, voordat de innerlijke zijde van de mens, het goddelijke in hem, opnieuw doorgrond en heropend kon worden, en de gehele wereld wedergeboren, was het vereist dat deze goddelijke substantie in de mensheid zou indalen, mens zou worden, en de goddelijke en herscheppende kracht overgedragen op de mensheid. Het was ook noodzakelijk dat deze goddelijke menselijke vorm zou sterven opdat de goddelijke en onvergankelijke substantie die zijn bloed bevat zou doordringen tot in alle hoeken der aarde en van die tijd af een geleidelijke ontbinding der vergankelijke stof bewerken zodat te zijner tijd een zuivere en wedergeboren aarde aan de mens wedergegeven mag worden, waarin de boom des levens opnieuw geplant is. Dat bij het eten van zijn vruchten, die de ware onsterfelijke essence bevatten, het sterfelijke in ons opnieuw vernietigd mag worden door de vruchten van de boom des levens, Zoals hij eens vergiftigd is geworden door het eten van de vruchten des doods. Dit maakt de eerste belangrijke openbaring uit, waarop alle anderen gefundeerd zijn. En zij is zorgvuldig onder de uitverkorenen van God, van mond tot mond bewaard tot op deze tijd. De menselijke natuur had een zaligmaker nodig. Deze zaligmaker was Jezus Christus, de wijsheid God zelf, de werkelijkheid Gods. Hij bekleedde zich met het menselijke omhulsel om opnieuw de goddelijke en onsterfelijke substantie aan de wereld mede te delen, die niets anders is dan Hij zelf. Hij offerde zich vrijwillig, ten einde de zuivere, essentiële kracht in zijn bloed rechtstreeks door te doen dringen tot de verborgen schuilhoeken der aarde, met zich meebrengende de mogelijkheid van alle volmaaktheid. Hij zelf als hoge priester en als offer beide tegelijkertijd trad het heilige der heiligen binnen, en nadat hij alles volbracht had wat noodzakelijk was, legde hij de grondslag voor het koninklijk priesterschap van zijn uitverkorenen, en onderwees hen door de kennis van zijn persoon en van zijn krachten, op welke wijze zij, als de eerstgeborenen naar de geest, andere mensen, hun broeders, moeten leiden naar het universele geluk. En hier begonnen de priestelijke mysteriën der uitverkorenen en der innerlijke kerk. De koninklijke en priestelijke wetenschap is die der wedergeboorte, of de wetenschap van de hereniging van de gevallen mens met God. Zij wordt koninklijke wetenschap genoemd, omdat zij de mens tot macht en heerschappij over de natuur voert. Zij wordt priesterlijk genoemd, omdat zij alles heiligt en tot volmaking brengt en overal genade en zegen verspreidt. Deze wetenschap is haar onmiddellijke oorsprong verschuldigd aan de wonderlijke openbaring van God. Zij was altijd de wetenschap der innerlijke kerk, van profeten en heiligen en zij erkenden geen andere hoge priester dan Jezus Christus de Heer. Deze wetenschap heeft een drievoudig plan. Ten eerste de wedergeboorte van de individuele mens of de eerste vruchten van de uitverkorenen. Ten tweede van vele mensen. Ten derde van de gehele mensheid. Haar opgave bestaat in de hoogste vervolmaking van zichzelf en van alles in de oorspronkelijke natuur. Deze wetenschap werd nimmer op een andere manier onderwezen dan door Gods heilige geest en door hen die in harmonie met deze geest waren. Zij gaat uit boven alle andere wetenschappen, omdat zij alleen de kennis van God, oorspronkelijke natuur en mens kan onderwijzen in volmaakte harmonie. Andere wetenschappen verstaan nog God, nog de mens, nog zijn bestemming. Zij stelt de mens in staat om de zuivere en onvergankelijke natuur te onderscheiden van de vergankelijke en onzuivere en om door de scheiding van de laatste de eerste te bereiken. In één woord, het onderwerp van deze wetenschap is de kennis van de God in de mens, van de Godheid in de natuur, Daar dit als het ware het goddelijke stempel of zegel is, waardoor ons innerlijk geopend kan worden en tot eenheid met de Godheid kan komen. Zo was de hereniging het meest verheven doel en vandaar verkreeg het priesterschap zijn naam Religio, clerus, Regenerans. Melchizedek was de eerste priesterkoning alle waren priesters van God, en de oorspronkelijke natuur stammen van Hem af, en Jezus Christus zelf was met Hem verenigd als priester naar de ordening van Melchizedek. Dit woord is letterlijk van de hoogste en meest verstrekkende betekenis. Het betekent letterlijk onderrichting in het ware wezen van het leven en in de afscheiding van deze ware levenssubstantie, van het sterfelijke onhulsel dat deze omsluit. Een priester is iemand die dat wat zuivere natuur is, scheidt van dat wat onzuivere natuur is. De substantie die alles van de verwoestbare materie bevat, wat pijn en ellende veroorzaakt. De offerande, of dat wat afgescheiden is geworden, bestaat in brood en wijn. Brood betekent letterlijk de stof die alles bevat. Wijn de substantie die aan alles leven geeft. Daarom is een priester naar de ordening van Melchizedek iemand die weet hoe hij de allesomvattende en levensgevende substantie kan scheiden van de onzuivere stof. Iemand die weet hoe haar aan te wenden als een waarmiddel ter verzoening en hereniging van de gevallen mensheid, ten einde de mens zijn waarachtig en koninklijk privilege van gezag over de ware natuur, en de priestelijke waardigheid mede te delen of het vermogen om zich door genade met de hogere werelden te verenigen. In deze weinige woorden is het mysterie van Gods priesterschap vervat en de werkzaamheid en het doel van de priester. Maar het was dit koninklijk priesterschap alleen mogelijk de staat van volmaaktheid te bereiken, toen Jezus Christus zelf als hoge priester het grootste aller offers had volbracht en het innerlijke heiligdom was binnengegaan. Wij zijn hier op de drempel van nieuwe en grote mysterieën die uw volste aandacht verdienen. Toen in overeenstemming met Gods wijsheid en rechtvaardigheid besloten was de gevallen menselijke levensgolf te redden, moest de wijsheid Gods de methode kiezen die in ieder opzicht het doeltreffendste middel voor de vervulling van dit grote plan verschafte. Toen na het genot van vergankelijke vruchten die hem met de gisting des doods doordrongen de mens zo door en door vergiftigd was, dat alles om hem heen ook blootgesteld werd aan dood en verwoesting, was de goddelijke genade genoodzaakt een tegengesteld middel in het leven te roepen, dat op dezelfde manier genomen kon worden. Het bevatte in zichzelf de goddelijke, nieuw leven inblazende substantie, zodat bij het opnemen van dit onsterfelijke voedsel de vergiftigde en ten dode toegeslagen mens genezen kon worden en bevrijd van al zijn lijden. Maar om deze boom des levens hier beneden te kunnen planten, was het voor alles vereist dat de verdorven materie in het hart der aarde eerst herboren moest worden, ontbonden om op zekere dag opnieuw in staat te zijn een universele, levensgevende substantie te worden. Dit vermogen voor nieuw leven, de ontbinding van de vergankelijke substantie, die onafscheidelijk verbonden is aan het middelpunt der aarde, tot stand te brengen, was alleen mogelijk voor zover goddelijke levenssubstantie, vlees en bloed aannam om de verborgen krachten des levens over te dragen op de dode natuur. Dit werd gedaan door de dood van Jezus Christus. De kleurende kracht die uit zijn bloed voortvloeide drong tot in de diepste delen der aarde door deed de doden opstaan, de rotsen splijten en veroorzaakte de totale zonsverduistering, door vanuit het middelpunt der aarde, waarin het licht doordrong, de centrale duisternis naar de omtrek te verdrijven en daarmee de grondslag leggende voor de toekomstige verheerlijking der wereld. Sinds de dood van Jezus Christus werkt en gist de goddelijke kracht door zijn bloedstorting naar het middelpunt der aarde gedreven eeuwigdurend naar buiten dringend om alle substanties geleidelijk toe te bereiden voor de grote omwenteling die bestemd is om in de wereld plaats te grijpen. Maar de wederoprichting van het gebouw der wereld was over het algemeen niet het enige doel van de verlossing. De mens was het voornaamste oogmerk bij Christus' bloedstorting. Om hem zelfs in deze stoffelijke sfeer groots mogelijke vervolmaking te bezorgen, door de veredeling van zijn wezen, onderwierp Jezus Christus zich aan oneindig lijden. Hij is de heiland der wereld en van de mens. Het doel of de reden van zijn incarnatie was om te redden van de zonde, ellende en dood. Jezus Christus heeft ons door zijn vlees dat hij voor ons offerde en door Zijn bloed, dat Hij voor ons stortte, van alle kwaad bevrijdt. In het klare begrip van dit vlees en bloed van Jezus Christus, ligt de waarachtige en zuivere kennis der werkelijke wedergeboorte van de mens. Het mysterie van de eenheid met Jezus Christus, niet alleen geestelijk, maar ook stoffelijk, is het grootste oogmerk van de innerlijke Kerk. De eenwording met Hem, in geest en in wezen, is de vervulling en de volheid van alle pogingen der uitverkorenen. De middelen voor dit waarachtige bezit van God zijn verborgen voor de wijzen deze wereld en geopenbaard aan de onnozelheid der kinderen. Buig gij neder, o ijdele filosoof, voor de grote en goddelijke mysteriën die gij in uw wijsheid niet kunt verstaan en waarbij het zwakke, door de zinnen verduisterde licht der menselijke reden u niet tot maatstaf kan zijn voor het doorgronden hunner geheimen.